Heinrich Schliemann, de man die Homerus op zijn woord geloofde. Geschreven door Don Dekker. Regie Marlies Cordia. Deel 1 Tien wel om overboord te slaan. Het is niet bepaald een goede plek om rustig een boek te lezen. Ik doe mezelf als het spaans, vooral als we in Venezuela zijn. Doe me een plezier en ga naar je kooi. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat deze storm zal er daar. Ja, Hoe vind ik En de storm zeilen! Zeilen! Goed best, de hem op koers! Van goedheid en waarmaatigheid. We danken u dat u de uw Heilige Moeder, een metelijk vermogen hebt verleend. Op uw Allen hart en onze hemelse zegen door haar voorspraak laat toekomen. U moet zo spreken bij goed gunstig met de beden van uw moeder, die ook onze moeder is, voorspoed bekomen in onze zwaarste indruk. Wij vragen u wel daarna een beetje wet de vader en de Heilige gunst heeft en heers naar de eeuwigheid van de Heilige Aarde. Geslecht voorteken, die meeuwen. Kom maar. Dat betekent niet veel goeds. Haat toch je mond, man. Je maakt iedereen bang. Yeah, that is, that is. Hier heb je een kop thee. En of... Het zal wat later zijn wat ik jullie kan brengen. We begrijp niet wie het kunt. Wat? Eten? <laughs> Waarom neem je niet zelf ook wat? Ik zou het niet binnen kunnen houden. Oh. Hoe is boven? kijken. Veel. Ja, dat valt nog niet mee. Zo. Waar zijn we, kaptein? Ja, we zouden nu ergens hier moeten zijn, ter hoogte van deze eilanden. Noorderney? Nee. Nee, volgens deze kaart zijn het de Hollandse Waddeneilanden. Kapitein, aan bakwoord zuidwest heb ik in de verte al twee lichten gezien. Het lijkt op te bewegen. Ik kom maar aan. Nee. Ik heb helaas een ernstige mededeling voor u. We hadden onze ankers uitgegooid, maar die zijn weggerukt. We drijven nu sloepjes Overgeleverd aan de goede tierendheid van onze heer. Laten we gezamenlijk bidden dat hij ons wil sparen. Ik heb iets gezegd. We gaan ernaar, we moeten naar de sloepen doen nu. We hebben al rust we hebben niet Heilige vader. In dit uur van grote pandemie we weten wij u dat we De... Houd ons weer in deze nacht, houd over ons getrouw de wacht, bewaar ons voor verdriet en pijn, wil altijd onze vader zijn. Wij liggen met de, Heinrich ogen dicht, met de ogen dicht, maar in de harten blijft het licht rustig. God houdt ons vast, zijn hand behoedt, het stil van ziel en bloed. Heinrich en Ludwig, hebben jullie je moeder al wel welterusten gezegd? Ja, vader. Zo, nou, dan kunnen jullie nu gaan slapen. Wel Wel rusten. U zal ons nog een verhaal vertellen. Een verhaal? Ja, over Henning van Holstein. Nee, doe niet zo stom, dat kennen we toch al lang? Ja, maar het is zo lekker spannend. Ah, Heinrich heeft gelijk, Ludwig. Dat verhaal over over de Henning van Holstein... Dat heb ik jullie al zo vaak verteld. Over de Ilias van Homerus. Nee, over Henning van Holstein. Ilias. Waarom moet jij altijd zin hebben? Rustig maar. Waar was ik dan gebleven? Oh, toen Achilles in de rivier was gesprongen. In de rivier de Scamandros. Toen... Ja, ja. En toen waren Athene... En Poseidon. En Poseidon ja. juist. Die kwamen voor Achilles op. Hm. Die hadden partij voor hem gekozen en moedigde hem dus aan. De totale vlakte was geheel overstroomd. Er dreven honderden, misschien wel duizenden lijken rond, wapens en harnassen en... Maar de rivier was woedend, op Gilles, omdat hij zoveel Trojanen had gedood. En daarom zweepte hij het water nog hoger op en riep naar zijn broer, de rivier de Simois: Broeder, wij moeten de man. Die trooien gaat verwoesten, die moeten wij tegenhouden. Juist, Heinrich. Laten we samen ons water opsturen om Achilles met volle kracht te verpletteren. Maar op haar beurt was Hera weer bezorgd om het leven van Achilles. En zij riep de hulp in van haar zoon. Van Hephaestos. Van Zodat hij alle bomen en struiken langs de oevers in brand zou zetten. En dat lukte, inderdaad. In een oogwenk verzwolg Gevaistos alle omen, wilgen, tamarinden en nog veel meer, door ze allemaal te verbranden met zijn lurige vlammen. Ja, dat werd Scamandro's toch wel even wat te veel. Hij smeekte Hera om Gevaistos te laten ophouden. En beloofde onder Ede de Trojanen nooit meer te zullen beschermen. Zelfs niet als de stad in vlammen zou opgaan. Dat is ook gebeurd. Nee, nee, nee, nee, nee, hoor. Nou, zodoende werd Hera vermurfd en liet Hephaestos weer ophouden. Het vuur stopte meteen en verdween. Maar ja, toen ontbrandde onder de goden zelf zo'n strijd dat de aarde ervan dreunde en de hemel verging van het lawaai. <laughs> maar dat vertel ik jullie allemaal weer een andere keer. Zo, is echt in vlammen opgegaan. Nee, Heinrich. De stad is waarschijnlijk door een zware aardbeving verwoest. Echt waar? De Grieken hebben Troo echt in brand gestoken. Ah, ah, ah. Dominee. Ja, Fietje. Ik kom zo. Wacht maar even. Nou, trust, jongens. Morgen na de dienst, dan praten we er wel verder over. En probeer nu... Lekker te gaan slapen, hè? Welterusten. Kan jij dat nou schrijven of de stad verwoest is of afgebrand? Dat maakt toch niks uit? Dat maakt heel veel uit. Begrijp ja. het niet. En dan kan ik het je niet uitleggen. Nee, Toen, niet. nee. Ik... Nee, doe ja. maar. Nee. Luister het maar in mijn oor. Ja, waarom? Ja, je wilt toch niet dat ik hè, vind je... hè? je... Nou... Ja. Nee. Is het niet duidelijk, wat de werken zijn van het vlees? Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, twist, afgunst, zelfzucht, tweedracht, nee en dergelijke. Maar voor ik u waarschuw, zoals ik u ook gewaarschuwd heb, dat die dergelijke zaken bedrijven het koninkrijk God niet zullen beherven. Dat <tot> moet hij nodig zeggen. <tot> Galazen, hoofdstuk 5, vers 19 tot en met 21. Ik wil naar mama. Doe jongens. Zet alsjeblieft. Ik liever voor jullie moeder. Schijnheilig nest. Die zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of gevaar, of het zwaard. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft gehad. Danken wij den Vader. Vader in de hemel, wij danken u dat wij vandaag bij elkaar mogen zijn om van u te zingen, om met elkaar te Vader? Ja, Heinrich? Kijk maar. Hier in deze wereld atlasjes duidelijk te zien dat in brand staat. Dat is toch maar een boek, Heinrich. We weten toch niet hoe het in werkelijkheid is geweest? Wie is Eneas, die met die helm en pluim en zo'n borsthaarnas? Dat zou kunnen, ja. Hm? Ja. Met Angisus, Zijn vader op zijn rug. En zijn zoontje aan de hand. Maar toch blijf ik erbij dat... Ascanius? Ascanius, die ja. vluchten terwijl Troje in brand staat. Kijk dan. Nergens in de Ilias staat er iets over te lezen, over die brand. Dat kwam allemaal later, bij Virgilius. Trouwens, de geleerden hebben in de loop der eeuwen aangenomen dat Troje dus nooit door brand kon zijn verwoest. Want dat... Waarom niet? Van die grote en dikke stenen muren. Ik weet het heel zeker. Heinrich, dan zouden die torens en muren toch overeind gebleven zijn. Toch is Troje door brand verwoest? Stenen kunnen niet branden. Echt waar. Die tekenaar heeft het zelf gezien. Heinrich, dat plaatje is gewoon verzonnen. Nee, dat is niet waar. Rus. We redden het niet. Oh god, oh god. Iedereen dan denkt: Kel op, we gaan nu gewoon het recht over een domme. Nog even jullie aandacht. Ik doe mijn best, herlauwe. Twee aan twee. Links beginnen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik. Niet naar de voeten kijken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Goed zo. Ik. We zijn ook om aan te hangen, hè? Nee, daar was in geweest. Ja, wel een keer of drie. Was dat eng? Nee, helemaal niet. Het loopt helemaal door tot in de bossen. Heb je ooit gehoord van Henning van Holstein? Nee. Die was de slotheer van dit kasteel. Een baron en ook nog een hele beroemde roofridder. Maar hij was ook heel gevaarlijk. Hij voerde oorlog tegen de hertog van Mecklenburg. Hoe weet je dat? Heb je daarover gelezen? Nee, van mijn vader. Mijn vader heeft me dat verteld. Maar ik weet het ook van de koster. Want die heeft ook nog allerlei gekke dingen gezien. Wat? Enge dingen. Is dat lang geleden? Ja, misschien wel 400 jaar. Die Henning van Holstein bood de hertog aan te onderhandelen om een ruzie bij te leggen. Maar dan moest de hertog wel naar hem toekomen. Oh, dat deed hij natuurlijk niet, hè? Ja, hij kwam met een paar raadslieden, hij kwam hier naar Ankershagen. Maar een koeherder kon hem nog net op tijd waarschuwen dat hij door Henning van Holstein vermoord zou worden. Ja, maar goed ook. Maar ja, dat kwam dus uit. Toen werd de koeherder gevangen genomen, omdat hij alles had verraden. Hij werd levend geroosterd oh, en, en kreeg nog een trap na. Nou, en toen was de hertog ondertussen hulp gaan halen en die kwam met een leger. En toen Henning van Holstein dat zag, dat hij zich dan zou moeten overgeven, toen... Waarom? Het was zo'n verschrikkelijk groot leger. Nou, toen pleegde hij de dus gauw zelf. Nog. Anders zou hij natuurlijk zelf ook vermoord worden. Ja, maar, maar eerst had hij, had hij alles schatten nog snel verborgen in een van deze torens. Heeft de koster dat gezien? Nee, nee, alleen zijn been waarmee hij die koeherder nog een trap had gegeven. Dat kan toch niet? Nee, hij, hij vertelde dat hij alleen het been had gezien met een zwarte kous. En dat dat als een zwarte bloem uit het graf tevoorschijn komt. Een paar keer per jaar. Heb jij dat ook gezien? Nee, ik niet. Wie nog meer? Ik denk alleen de koster. Niemand anders, denk ik. Zullen we gaan kijken? Vind je dat niet eng? Nee, spannend. Goed. Later ga ik op zoek naar de schat. Want die moet nog ergens in de muur verborgen zitten. Maar dat mag je nooit tegen iemand zeggen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Zweer dat? Dat zweer ik. Laten we maar niet verder gaan. Maar hier echt zou het ook moeten zijn. Ik begrijp het niet. Ik wacht wel. Misschien is het toch verder op die kant op. Ja, daar zie ik grote stenen. Nou ja, dat is Nee, dat is het ook niet. Ik snap het niet, Minna. Mina, Minna? Minna? Minna? Minna, waar ben je? Mina, Minna, hier ben je. Waar was je nou? Ik durfde niet verder. Dat moet je niet meer doen, alsjeblieft. Nee. Ik was ineens bang dat je niet meer terug zou kunnen vinden. Ja. Wat is er? Ik vind het niet, niet zo leuk. Nou, <laughs> niet lachen. Ik ben er toch. Nou, toen werd hij dus door de sterke stroom meegesleurd. En als Hera hem toen niet te hulp was gekomen, was Achilles verdronken. En was Troje misschien nooit verwoest geweest? Alle helden, Achilles, Hector, Agamemnon. Ajax, Eneas en Diomenes en alle anderen, die kregen allemaal hulp van de goden. Waarom vochten die met elkaar? Nou, nou, eigenlijk was het een strijd tussen de goden, begrijp je? We konden ze het niet uitpraten. Nee, de ene helft van de goden ging de Grieken helpen en de andere helft hielp de Trojanen. Ja, maar waarom met elkaar vechten? Nou, dat kwam omdat Paris, de zoon van Priamus, de koning van Troje, die had de vrouw gestolen van Menelaos, die koning was van Sparta. Nou, die vrouw heette Helena... Hij was ongelooflijk mooi. Dus hij pikte me in de Die ging er achteraan. Die wilde zijn vrouw terug hebben. Omdat ze van elkaar hielden. Ja. En hij kreeg ook hulp van de koning van Mycena en van de vrienden. Heb je het koud? Nee. Je hebt wel koude handen. Dat vind ik niet erg. Of wil je naar huis? Nee hoor, ik heb het echt niet koud. Vind je het wel fijn? Of wat? Nou, dat we zo samen zijn. Ja, natuurlijk. Ik ook. En ik denk er vaak aan hoe het zou zijn... Ja? ...als we ouder zijn. Nee. Hoe bedoel je nee? Daar denk ik nog niet zoveel aan. <laughs> ik blaag je maar een beetje. Minna, je moet me beloven dat we elkaar nooit meer verliezen. Dat we met elkaar zullen trouwen later. <laughs> later. Ik hou van je. Ik ook van jou, Heinrich. Beloof je? Ja. Echt? Ja, natuurlijk beloof ik het. Ik wil je wel graag een kus geven. <laughs> nee, Heinrich, eentje maar. Zo, ben je eindelijk wakker? Oh. Ah. Oh. Je slaapt een gat in de dag, jij. En ik hoop wel dat je droge brood en de koffie binnenhoudt. Waar ben ik? Op het eiland Tessel. Nou, dat was een op zijn kant. Het is dat je stuurman je op tijd uit het water heeft gehaald, anders was je absoluut verzopen. Hoe gaat het met ze? Een paar paars hebben zweken door het koude water. Dat kunnen ze dus van jou niet zeggen. Waar zijn ze nu? We zijn er nog veertien. die maken het redelijk. Ah! Nou, nou, nou. Blijf dan maar liggen. Als je wil aansterken tenminste. Oh, alles doet pijn. Ze hebben je ook al een bijnaam gegeven. Jonas. Hm. Hoezo? Nou, je zeekist, je hemden. Alles. Alles gered. Maar alleen een beetje. Nou, dat wel. De enige? Ja. Ik heb hier een paar klompen en wat kleren voor je. Ik, ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. Het schijnt dat jij je op het allerlaatste moment... ...nog op kunnen vastgrijpen aan een houten ton of zoiets. Je stuurman vertelde tenminste... ...dat je er nog zo wat half naakt aan vastgeklemd zat... ...toen die... Eh, eh, ...nog een wonder dat je levend hebt afgebracht. Hij hey, daarboven heeft het nog niet zo slecht met je voor, dacht ik zo. Ik heb altijd koude baden genomen... Daardoor heb ik me kunnen halen. Hoe dan ook, uh, je kameraden reizen de andere week weer terug naar Hamburg. Ik denk dat ik blijf. Ik, uh, ik ga naar Amsterdam. Ja, mocht je morgenochtend al een uh, wandelingetje willen maken. Ah, oh, misschien. Dan uh, lig je hier een wollen muts en een deken. Ja. Een jas in jouw maat hebben we niet. Uh, die van mijn zoon, is je weer te klein. Hm. Maar als ik jou was, zou ik nog maar wat gaan slapen. Er is een stuk van mijn voortand af. Ja, er is een stuk van zijn voortand af. Ik voer nu een... een hevige strijd door. Eens. Denk daar de komende dagen maar aan. En als het... als het niet goed gaat, wees... wees dan niet te zeer bedroefd. En berust er maar. Ik heb tot God gebeden dat alles zal veranderen. Maar het baat misschien niet meer. Mama? Oh, Heinrich. Kom maar even bij me op bed zitten. Mama is ziek, Heinrich. We moeten er niet te veel voor moeien. Een engel heeft vannacht een kindje gebracht. Een kindje? Ja, lieverd. Kom eens. Wil je mama beloven? Dat je goed zult leren. Je hebt een grote toekomst voor je. Zul je echt je best blijven doen? Ja, mama, dat zal ik doen. Geef me dan maar een kus. Kom. Ik kan mama weer een beetje gaan slapen. Doris. Ja, moeder, ik kom. Uh. Henry, ga maar vast. Ik, mijn kom hier. Nee, nee, nee, als de... oh. nee. ja, ja, ik maar is sowieso... oh, de... oh. maar dat zal zo. nu mama dood is hebben we afgesproken dat jij zolang bij om Friedrich in Kalkhorst gaat logeren. Waarom kan ik niet gewoon thuis blijven wonen? Dat kan ik je nou niet uitleggen. Maar het is ook beter voor je. Vanwege Viekje. Dat weet ik heus wel hoor. Dat heeft inderdaad ook veel moeilijker gemaakt. En ik? Jij blijft voorlopig hier, tot een oplossing hebben gevonden. Waarom moet ik naar Kalkhorst? Dat is niet de enige reden. Het is ook vanwege Minna. Minna? Wat is er dan met Minna? Dat wil ik eerst al niet zeggen, maar... Ik heb gehoord dat jullie niet meer met elkaar mogen omgaan. Daar geloof ik niets van. Ja, toch is het zo. Haar ouders willen het niet meer hebben. Ze gaan hier ook niet meer naar de kerk. Waarom? De mensen in het dorp kletsen. Nu kan ik er nou niet over vertellen. Maar we hebben het beloofd. Wat beloofd? Dat we elkaar nooit in de steek zullen laten. Corpus Hectoris in sepulcro possuerunt. Posuerunt. Posuerunt. Goed zo, Heinrich? Mag, mag. Na Saxa in Ponyband et Keleriter Monumentum Extruerunt. Dum custodes Vigidias ne greci eos agrederentur. Daarop keerden zij terug en richtten een begrafenismaaltijd aan in het paleis van Priamus. Al dus werd de grote Hector ter aarde besteld. Nou, oh, dat heb je mooi gedaan, Heinrich. is een kerstgeschenk, vader. En is dat voor mij? Ja. Nou, dank je wel, jongen. Ik vind het echt mooi. En knap ook. Vind ja. je het niet moeilijk, Latijn? Nee hoor, helemaal moeilijk. Jammer. Allemaal. Echt. Wat? Dat ik je niet kan laten doorleren. Doodzonde. Waarom? Ik weet niet of ik je dat al kan vertellen. De bischop laat een onderzoek instellen. Voorlopig ben ik geschort. Dus heb ik nu het geld er niet meer voor om je te laten doorleren. Het spijt me, verschrikkelijk. Ik kan daar niets meer aan doen. Heinrich, wij praten de volgende keer wel weer verder als ik je hier weer bij om Friedrich kom opzoeken. Goed. Hé, hey, Heinrich, vergeet de toonbanken niet af te stoffen, ja? Nee, meneer Holt, die heb ik al gedaan. Oh, dan kun je de koopwaar gaan uitstallen voor als de klanten direct komen. Heb je nog tijd om mijn schoenen in te vetten? Ja, meneer Holt. Ja, je moet ook nog aardappelwhisky voor me gaan halen bij de distillerij. Hier zat nog een zak aardappelen klaar, die kun je dan meteen voor meenemen, ja? Ja, meneer Holt. Wat hebben we gisteren verkocht? Um, aardappelen, whisky, haring, boter, melk, zout, koffie, suiker, olie en kaas. Hoeveel hebben we verdiend? We hebben voor twaalf talen verkocht. Ik vroeg je wat we eraan hebben verdiend. Dat vroeg ik. Prachtig. Prachtig. Berlin, einde thea, Pelle, Arijo, Arileo. Ulomenen, muria chaios, algeteque, polas, niftimus, psychas, aidi proiapsen, hero autus, de Heloria tuige kunesin, Oyoloisi de Asi. Zo ging de wil van Zeus in vervulling. Zing ons vanaf het begin, toen twist tot vijanden maakte, atruisol die het krijgsvolk beval, en de grote Achilles. Zo, jongen, nou lust ik wel een aardappel whisky. Ja, meneer, ik zal het voor u gaan halen. Een hele fles? Ja, want aan een glaasje heb ik voorlopig dus niet genoeg. Wat is het voor een taal, meneer? Meneer, meneer, je kent me toch nog wel? Ik ben de molenaar, Herman Niederhofer. Dat was het openingsvers van de Ilias. Maar die ken ik. Nou, waarom vraag je het dan? Nee, ik bedoel, ik ken het verhaal van de Ilias. Ik weet wat over gaat. Nors keek hem aan en sprak Zuis, de god die wolken verzamelt. Kom hier niet zitten, jammeren Ares, jij onbetrouwbare draaier. Kun je dit nog een keer voor me doen? Wat? Die tekst. Ja, de eerste keer was voor niets, maar deze keer zou je ervoor moeten betalen. Maar ik heb geen geld. Schenk me dan nog maar eens in. Ah. Mening a eide belay Dario Arilios, muri agaios alke iteke. Holags duft die projapsen. zyrasai die de heloria tuge kunessin, oi no visite pasi. Hier Heinrich hier in deze rekken, kijk uit je doppen, ja. Wat staat hier? Koffie. Dus wat moet daar komen te staan? Nou, oh, ik vroeg je wat. Koffie, Koffiemelk. Versta je niet? Harder. Kun je niet wat duidelijker spreken? Koffie. Dus wat zetten we daar neer? Juist ja, ja. Laten eens even met die zak aardappelen. Kom schiet een beetje op, ja. Maar dat ben je alleen opknappen. Ik doe mijn best. Waarom zit je die melkputten niet opzij? Zo breng ik mijn nek nog eens een keer. Ik heb ik nog geen tijd voor gehad, mijn hond. Dat vat sigorij moet daar boven komen te staan. Dat kan ik niet alleen. Je kan je daar niet bij helpen. Ik heb al last van mijn rug van dat wat Dat is te zwaar voor me. Dat doe je maar eens je best voor een keertje. Nee, dat gaat echt niet. Pruit. Frans, schiet op, die zeuren. <lacht> Wat is dat nou? Oh, hier bloed op de grond te gaan staan spugen. Als je niet ophoudt, dan onder je maar meteen op, hoor je me, hè? Want je hebt het zelf maar op. Begrepen? hè? Ik ben ziek. Ik kan het niet meer. Oh, joch. Wacht hier maar even op me Heinrich. Ik moet nog even een paar mensen te woord staan. Kom zo terug. Heinrich. Mina. Heinrich. Hoe gaat het met je? Niet, huilen. Niet, huilen. Niet, huilen. Niet huilen. Binnen. Oh, mevrouw Gaalman. Hey, meneer Sliman. <kijkt> Zo kan het echt niet langer. Wat moet ik doen? En ik krijg ja, nog zoveel geld van ja, u. Dat, dat weet ik, mevrouw Gaalman, maar ik, <kijkt> ik kan u op het ogenblik echt niet betalen. Ik ben, ben doodziek. Ik moet eigenlijk naar een ziekenhuis. Hebt u geen familie hier? Ja, dat is het hem, nou juist. Geen kennis of veel. Spij. Nee, spijt. Oh. U maakt het me wel lastig. Nou, ik, ik was al bezig aan de oplossing van mijn probleem. Ik, ik heb hier namelijk het, ah, een brief voor de consul van Mecklenburg. Ja, ik heb hem geschreven dat ik ziek ben en in een ziekenhuis verzorgd zal moeten worden. <lacht> Hij is... Werkelijk, de enige die iets voor me zou kunnen doen. En nu wilt u zeker dat ik die brief voor u bij hem ga bezorgen? Ja, ik wil u verder niet tot last zijn. Goed, geeft u maar hier. Een mens hoeft niet te creperen. Ja, en zo kan ik het u ook terugbetalen misschien. Wat ik zeg. <lacht> Waarom denk je dat er gezegd wordt zo dom als een Mecklenburger? Nou, omdat de Mecklenburgers dom zijn, daarom. Jij kunt toch wel even ophouden als ik tegen je spreek? Ik heb er niets op te zeggen. Ja, dat is het dan nou juist. Jij zegt nooit wat. Hier op de Mecklenburgse vlakte werden grootse veldslagen geleverd door de slaven en de teutonen dat zou we toch mogen verwachten dat zich hier helden ontwikkelen die zich onverschrokken werpen in een heldhaftige en mythische strijd om het bestaan ja binnen oh dan ga je gaan zitten maar nee hoor ga zitten dom, achterlijk en levenslang gedoemd tot armoede ik zeg net in je moeder ik sta hier zondags te preken tegen een stelletje domme achterlijke armoedzaar Het enige geestverheffende bezigheid bestaat uit het zuipen van aardappel misschien armoede maar ze zijn er zelf blind voor. Ja, maar u heeft ons verteld over dat kindje dat in een gouden wieg was begraven. Ja? En de maag die iedere middernacht uit het meer omhoog reist met een zilveren schaal. Ja? En, en de schatten die Henning van Holstein heeft verstopt in de ronde toren van het kasteel. Nou, Annie, wat wil je daar nog mee zeggen? Nou, als we die schatten opgraven hoeft niemand armoede te leiden. Hoe gaat het nu met u? Dat heeft me echt heel goed gedaan. Die week in het ziekenhuis. Dankzij u. Het is wel goed zo. Ik was, was echt aan het eind van mijn kracht. Nu kan ik er weer fris tegenaan. Morgen zal ik meteen op zoek gaan naar werk. Zodat ik u de huur weer kan... En wat er nog staat. Ja, plus de huurschuld kan betalen. Ja. Ik heb hier een brief voor u. Oh. Oh, dat is fantastisch. Fantastisch? Ik had geschreven naar herwijnt. Vroeger een, een goede vriend van mijn moeder. Hij heeft me toen ook geholpen in Hamburg. En? Ja. Ja, dat is een mooie aanbevelingsbrief. U hebt zeer invloedrijke vrienden. De consul-generaal van Pruisen verzoekt mij om u een baan te bezorgen. Ik Queen, voordat ik naar Hamburg reisde... heb ik in Rostock nog een cursus boekhouden gevolgd. Volgens het Swoombeek-systeem. Mm, ja, jongeman, maar daar zit ik nu echt niet om verlegen. Om een boekhouder. Ik zal hard werken. Ja, dat begrijp ik, je. Ja. Nou, eens kijken. Ik, ik wil best onderaan beginnen. Dat geeft niet. Nou, dat zal wel moeten ook. Uh, een extra loopjongen kan ik misschien nog wel gebruiken. Ik zal mijn best doen, meneer Quinn. Dat beloof ik u. Er moeten wissels worden gezegeld. Wissels die dan vervolgens hier in de stad geïncasseerd moeten worden. En uh, wat, als ik zo vrij mag zijn, kan ik... Uh, wat dacht je van 36 gulden? Dank u wel, meneer Quinn. Uh, voor ik het vergeet, je zult ook Nederlands moeten leren. En het Romeinse schrift. Aan het gotische heb je hier niets. Ik zal hard aanpakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, compassion, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Weet je al wat je in Hamburg gaat doen? Nee, nog niet. Als ik eerst mijn werk kan vinden. Beloof me, Heinrich, dat je me regelmatig zal schrijven. Ja, dat zal ik doen. En um, wil je... Zou je om Friedrich van me willen groeten... En bedanken voor wat jullie allemaal voor me hebben gedaan. Natuurlijk. En dat ik hem er ook dankbaar voor ben dat ik bij jullie kon wonen. Toen moeder overleed. Heb je Doris laten weten dat je naar Hamburg reist? Ja, dat heb ik verteld. Ze weten ervan. Ik hield het niet meer uit, Sophie. De hele dag liep die dronken rots me op met te schelden en te voeteren. Heb je geen last meer van je longen? Af en toe moet ik hoesten. Maar het is niet erg meer. Moe vond ze geen zorgen meer over te maken. Wat? Nee. Je bent wel. Je bent mooi geworden. Wat? Dat je. Ehm... Heb je alles bij je? Ja. Uit het hoofd? Ja, mevrouw. Nou, vooruit dan maar. 1054 x 39, 41.106. En als ik het zou narekenen, nou, dan klopt het natuurlijk. Maar dat was nog betrekkelijk eenvoudig. <laughs> eenvoudig? Hoezo? Ja, omdat u er een nul tussen had gezet. Zo? Eens dus even kijken. 729 gedeeld door 27. <laughs> 27. Je <laughs> houdt ook wel van een grapje. <laughs> en je meneer, zeven talen. Ja, meneer niet gegeven. Spaans, Italiaans, Portugees, Frans en Engels. Nederlands en Nederland Duits meegerekend. Kan ik je dienen met een kop thee? Alsjeblieft. En twee jaar ervaring als bode bij de firma Queen. En u vraagt mij om een betrekking als boekhouder. Ja, meneer Schroeder. Wat kan ik nou met een boekhouder die zoveel talen spreekt? Veel verwachten. En dat op uw 22 ste En nu wilt u natuurlijk alleen van mij nog weten wat u gaat verdienen. Niet waar, meneer Sliman? Ja, meneer Schroeder. Nou, laten we dan maar eens beginnen met 48 gulden. Ik heb besloten, mijn beste sliman, om uw salaris te verhogen tot 90 gulden. In de twee maanden dat u hier werkt, ben ik onder de indruk geraakt van uw inzicht... en de wijze waarop u uw werk verricht. Zie het als een teken van waardering. Dank u wel, meneer Schreuder. Ik zou ook graag willen dat u zich bezig wilt houden met onze correspondentie. Zodat we optimaal gebruik kunnen maken van uw mogelijkheden. Dank u. En bovendien heb ik besloten om u tot een van mijn naaste medewerkers te benoemen. Wat dacht u daarvan? Ik ben u bijzonder dankbaar. Ons in- en exportbedrijf krijgt overigens ook al aanvragen uit Rusland. Om een directe handel met ze te openen. Binnen een paar maanden zorg ik ervoor dat ik die brieven kan beantwoorden. Een moeilijke taal, mijn beste slieman. Niet als ik me erop concentreer. U bent wel een heel ambitieuze jongeman. Waarom wilt u eigenlijk eerst naar Zuid-Amerika? Om mijn geliefde een leven te kunnen bieden waar ze recht op heeft. Ach, kijk eens aan. U heeft een geliefde. Niet hier in Amsterdam. Meneer Schreuder, thuis in Ankershagen. Ja, ik begrijp het. En ik wil pas trouwen als ik mij een onafhankelijke plaats in de wereld veroverd heb. Goed zo, goed zo. Wicht. Na. Ulitsche. Na. Plotschit. Ja. Nog. Dvario Rojski. Sto. We. Schetan. Sto. We. Gatschet. Schetan. Zeg. To? Kan er niet wat rustiger aan? Wij van u. Oh. Hoe moet ik dan Russisch leren? Niet door anderen uit hun slaap te houden. Ik heb geen keus. En ook niet door zo tegen jouw oude man daar te gaan staan schelen. Ik zweer niet met hem. Hij verstaat u toch ook wel als u wat zachter doet? Nee, Ach, hij begrijpt niet wat ik zeg. Hé, hey, u, u staat aan te schreeuwen tegen iemand die het niet verstaat en, en die u ook niet eens begrijpt. Wat is dat voor een uh, flauwe kult? Hij spreekt geen Russisch. Daar begrijp ik helemaal niks van. Wat, wat, wat heeft het dan voor zin? Ik moet mezelf hard horen praten. Een normaal mens wil slapen om deze tijd. Dan kunt u maar beter gaan verhuizen. Anders gaan we naar klappen. Is er niet, Dat Kijk, wie het Is Dank u. En met u? Ook goed, ja. ja. Dat is me nog nooit eerder gebeurd... dat ik door een buitenlander in mijn eigen taal word aangesproken. Uit belangstelling voor alles wat Russisch is... wilde ik ook uw taal leren. Niet veel Nederlanders spreken Russisch, denk ik. Oorspronkelijk ben ik Duits. Maar ik zal me eerst even voorstellen... Henry Schliemann is mijn naam. Zivago. Fjodor hmm. Alexevich. De levensstandaard in Rusland... interesseert me ook bijzonder. Misschien dat ik u mag vragen of die... Beter... Ja, ik, ik denk er wel eens over om weg te gaan naar Amsterdam. Zou het gunstig zijn om in Moskou te vestigen als importeur? Wat denkt u? Nou, om je zomaar meteen te vestigen, dat is misschien niet zo verstandig. In deelgenootschap met een bestaande Russische firma misschien? U, dat natuurlijk wel. Ik hou van uw taal en cultuur. Nou, misschien voel ik er dan wel iets voor. Bent u op zoek naar een handelspartner? Nou, dat was ik niet direct, maar het idee staat me zeker niet tegen. Daar moesten wij maar eens uitvoerig over spreken met z'n tweeën. Zonder haast te hebben. Uh, uiteraard. Mag ik u misschien uitnodigen voor een kop thee? Heel graag zo. Kom binnen. U wilde mij spreken, meneer Schroeder. Ga zitten. Dank u wel. Heinrich, ik heb je laten komen omdat we eens met elkaar moeten praten hoe we nu verder gaan. Sinds jouw correspondentie met Vasily Plotnikov en je studie van de Russische taal zit ik er al aan te denken om je... Het contact met de Russen bevalt me inderdaad heel goed. We willen je niet kwijt, begrijp je? Daarom wilden we je vragen of je er misschien zin in zou hebben om ons in Sint-Petersburg te willen vertegenwoordigen. Ja, dat is natuurlijk iets waar ik best over na zou willen denken. Je af te vaardigen naar Sint-Petersburg als onze alleen vertegenwoordiger. En bovendien ook de belangen van onze filialen in Bremen, Triest, Schmirna, Havre en Rio de Janeiro te behartigen. U overvalt me er wel een beetje mee. Grazeren weiden. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, meneer <laughs> Je leertijd is nu definitief voorbij. En je kennis van je talen zal je in staat stellen over de gehele wereld handel te kunnen drijven. Het is dus niet alleen in jouw belang, maar wel degelijk ook in dat van ons. Ik ben u dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. Het doet ons namelijk ook heel veel plezier te zien hoe jij je in zo'n betrekkelijke korte tijd hebt weten te ontwikkelen tot een. Dankzij u die mij die kans heeft gegeven. <laughs> mijn beste Heinrich, daarom hopen we ook nog heel lang met jou te kunnen samenwerken. Dat hoop ik ook niet, Sjörder. Goed zo, jongen. Goed zo. En als we deze koffers ook wilt vastzetten, bro. In orde, in orde. Deze tas neemt wel mee naar binnen. Zal ik je niet dat bovenop leggen? Nee, die houd ik bij me. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. He, heeft u bezwaar tegen als ik hier plaats? Nee, absoluut niet. Ga ik wel. Wacht, laat me u helpen met de zwaaie tas. Oh, dank u. Zo. Hmm. We hebben een lange reis voor de boeg. Wilt u misschien niet liever hier zitten? In verband met de rijricht. Oh, dat is heel vriendelijk van u. Maar ik heb er echt geen last van. Wat beweegt u ertoe om in Rusland voor tuin te willen maken? Dat heeft niet alleen te maken met mijn jeugd. Of de omstandigheden waaronder ik ben opgegroeid. De vrouw met wie ik wil trouwen, zal ik ook moeten kunnen onderhouden. En haar alles kunnen geven om haar gelukkig te maken. En daar wil ik hard voor werken. U houdt kennelijk veel van haar. Ja. En nog steeds. Na al die jaren dat we elkaar al niet meer gezien hebben. Is dat al lang geleden? Bijna acht jaar. In Amsterdam? Nee, in Ankershagen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. In Mecklenburg. Niet ver van Berlijn. Dan is zij nu ook een jonge vrouw. Misschien mag u dan niet van haar verwachten dat ze op u zal wachten. We hebben gezworen dat we met elkaar zullen trouwen. Dat we op elkaar zullen wachten. Hoe dan ook? En heeft u in die acht jaar geen contact met elkaar gehad? Of gezorgd? Of... Ik zou pas willen terugkeren als een man die zich aanzien en respect voor heeft. Zij houdt van me. En ik van haar. Dan zou ze trouwen om wie u ben. Niet omdat u heeft bereikt. Dat is een heel lang verhaal. De mensen in het dorp hadden zich voorgenomen om hem zijn ondergang te bezorgen. Ze fluisterden dat mijn vader het kerkgeld had verduisterd. En om nog andere redenen ongeschikt was nog langer dominee te zijn en zijn gemeente te leiden. En zich daarom waarschijnlijk uit zijn heeft moeten terugtrekken? Uh, nee, hij werd door de bischop berispt, voor een jaar of vijf geschorst en bedreigd met verbanning uit de Lutherse kerk. En omdat hij zich daardoor niet langer het schoolgeld voor het gymnasium kon veroorloven, moest ik naar de realschool. En toen ik dat niet meer kon betalen, moest ik van school af en van werk. En was voor mij de weg verder afgesloten om aan de universiteit te kunnen studeren en te werken aan een, aan een carrière als letterkundige. Was dat uw grootste wens? Schrijven te willen worden? Ja, daar heb ik inderdaad van gedroomd. En ook om Homerus te kunnen lezen in de oorspronkelijke taal. Homerus, ja, daar ben ik helemaal gek van. Mijn ayer, Thea, Billy. Ja, die jongen, achterlijf. Ja. Dat staat hij toch nog open? Om te gaan studeren, om schrijver te worden. Ik ben toch zo jong. Maar. Het ergste was dat ik haar niet meer mocht zien. En het haar verboden was om met mij om te gaan. Dat was feitelijk veel erger voor me dan de dood van mijn moeder. Ik vergat mijn moeder door het grote verdriet dat ik voelde over het verlies van het meisje van wie ik hield en met wie ik zou gaan trouwen laten. Hoe oud was ik toen? Negen. Maar al heel vroeg wisten we dat we voor elkaar bestemd waren. Ik vind het een heel ontroerend verhaal. We hebben elkaar toen weer ontmoet bij onze vroegere dansleraar, Lau. Na vijf jaar. Ik had haar vijf jaar niet gezien, maar ik herkende haar meteen. Ze was heel eenvoudig gekleed in het zwart. En dat deed haar schoonheid eigenlijk nog beter uitkomen. Veertien was ze, maar ze zag eruit als een volwassen vrouw. We staarden elkaar hulpeloos aan, allebei gemarteld door die scheiding en ons verdriet. Toen kwam haar ouders de kamer binnen en moesten we weer snel een scheid nemen. Daarna heeft u elkaar niet meer gezien? Nee. En tot aan het eind van mijn leven zal ik me haar blijven herinneren zoals ze daar stond in haar zwarte jurk. Terwijl de tranen langs haar wangen liepen. Ik was er absoluut zeker van dat ze nog steeds van me hield, En die gedachte gaf me weer moed. En tegelijk een enorme energie. Daarom wil ik iets bereiken. Maar waard zijn. En voor mezelf een onafhankelijke plaats in de wereld veroveren. Ja. Dat begrijp ik. Smaakt het smaakte goed. Voortreffelijk. En u? Ik eet meestal niet zoveel als ik ook reis ben. <laughs> Waar uh, was ik ook alweer? Uw ouderlijk huis. Oh ja. Nou, in de tuin van onze pastorie stonden kerstbomen. Soms vol bloesems, maar lang niet altijd. En mijn vader kon prachtige verhalen vertellen. Hij vertelde bijvoorbeeld dat er in de omgeving van Ankershagen allerlei schatten begraven waren. En volgens hem doolden er ook geesten rond. Een van die geesten hield zich op in een kleine tuinhuisje onder de lindeboom. Dat was de geest van Dominique Roestendorf. een van de voorgangers van mijn vader. Een echte geest? Nee, niet dat ik hem ooit heb gezien, maar mijn vader kon het echt heel goed vertellen. Aan de andere kant van de muur, in een vijver, woonde een maagd die iedere middernacht uit het water oprees met een zilveren schaal in haar hand. En ongeveer een kilometer daar vandaan bevond zich de grafheuvel van een kind dat in een gouden wieg is begraven. Hij heeft u nooit willen weten of dat allemaal werkelijk waar? Ja, nou, dat hebben we wel gedaan, mijn broertje en ik. Maar als we hem maar naar vroegen... dan staarde hij ons een ogenblik voorbijst tot aan... en barstte dan in lachen uit. Het hm. doet me een beetje denken aan volksverhalen uit Ierland of Engeland. Wij groeiden op met legenden en verhalen over geesten en verborgen schat. Overal waren geesten, goede veeën en boze heksen... Die met zilveren koorden aan een of andere bomen vast knoopte En nog heel veel ergere dingen. Eng. S'nachts, <laughs> s s'nachts hoorde je fluisteringen, Lichtjes die ze door de tuin beroegen. En zo had ik ook mijn eigen manier om me tegen die geesten te beschermen. Ik sneed mijn initialen in bomen en banken. En soms in een raam. Dat hield ze dan op afstand. Ja, natuurlijk. De boze geest. Ja. <laughs> Ik ga proberen weer een beetje te gaan slapen. Ik hoop niet dat u het erg vindt. De afgelopen dagen heb ik niet goed kunnen uitrusten. Ja, we hebben er wel vijf dagen op zitten. Dus we hebben nog wel iets voor de boeg. U heeft veel geduld. U heeft het ook allemaal zo boeiend vertaald. Me. Maar ik heb u maar wakker gemaakt. Wat is er? U had waarschijnlijk een nare droom. U klonk zo angstig. Ja. Ik was aan het verdrinken. Het schip verging. En ik werd meegesleurd de diepte in. Gelukkig was het maar een droom. Gelukkig wel. Heeft u enig idee waar we nu zijn? Nog een kilometer of tachtig. Dan zijn we aan de Pools-Russische grens. Ik heb het ook net gehoord. Hoe gaat het nu? Het gaat wel weer. U had haar misschien moeten schrijven. Ik denk dat het beter is om dat te doen... wanneer ik me definitief in Sint-Petersburg heb gevestigd. Denkt u? Professor Renan? Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Henrik Sliman. Ik ben vanochtend hier aan de Sorbonne begonnen uw colleges te volgen. Ik zou graag nader kennis met u willen maken. Heeft u misschien... Ik heb tijd? inderdaad al over u gehoord, meneer Sliman. U bent toch die zakenman uit Sint-Petersburg die hier bij ons filosofie gaat studeren? Hm? Ik heb mij inmiddels uit het zakenleven teruggetrokken om mij volledig te kunnen wijden aan de wetenschap. En hoe bevalt het u hier? Mijn allergrootste ambitie was altijd al letterkundige te worden. En het leven als zakenman heeft mij daar nu uiteindelijk toe in staat gesteld. Hm. U heeft de handel afgezworen? Ja, ik heb mij er vrijwillig uit teruggetrokken. Om u aan de filosofie te wijden? Ja, en ik heb ook uw boek Ville Jésus met... ...heel veel aandacht gelezen. Mocht het dan, u bekoren? Ik moet u bekennen dat ik een bijzonder moedig denkbeeld vind... ...Jezus van alle bovennatuurlijke aspecten te ontdoen... ...en hem te tekenen als een idealist en een revolutionair. Dat werd dus maar, tijd, vindt u niet? Of beluister ik toch enige reserve? Ik ben de zoon van een Lutherse dominee, professor van Zult u dus nog beter begrijpen? Ik ben helaas slecht thuis in de godsdienstwetenschappen. Ook oh, dat is geen schande... Binnenkort verschijnt mijn boek over China en Japan. Zou ik u daarvan een exemplaar mogen aanbieden? Heel graag. U spreekt overigens voortreffelijk Frans. Dank u. Frankrijk wordt mijn tweede vaderland. Heb ik besloten. En ook omdat Parijs het geestelijk thuis is voor alle zwervers. Ja, deze stad schenkt mij troost. Al moet ik bekennen dat ik af en toe toch nog wel eens verlang naar die koude snijdende wind van Sint-Petersburg. Heeft u Rusland zelf ooit bezocht? Nee. Nee, ik heb nog niet het genoegen gehad. Maar het meest verlang ik eigenlijk naar mijn kinderen. Bent u niet bang dat u op den duur de handel zult missen... Hier zijn de contracten. Ja. Heb je in Moskou de gebroeders Malutin zelf ook nog? Van wie ik Piotr Alexievich Wago hartelijk moet groeten. Hmm. Wat een uiterst formele heer zijn dat toch? Ja, dat zul je nog moeten leren, Heinrich. Geduld. Wij Russen kijken liever eerst de kat uit de boom. Ja, in de handel zou het toch wat beschietelijker moeten zijn. Blijf vriendelijk en heb geduld. Jaag ze niet op. Met die uh, Matthäev en Frolov ben ik na afloop van de onderhandelingen nog wat gaan drinken. Toen. Uh... <lacht> dat was voor mij allemaal nogal ongebruikelijk. Ja, ik weet het. Hè? Ja, daar houden wij Russen nog eenmaal van. Maar we hebben nooit een kwaaie erom. Een hele goede Weer. Die zouden we best kunnen gebruiken. Wat vindt u ervan? Het is zeer indrukwekkend. Een omzet van bijna een half miljoen roebel, dat belooft wat. Nou, dus u heeft er geen spijt van. Spijt. Dat alleen al met indigo. En als u verder leest, zijde, specerijen, salpeter, chili, rijnwijn, edelstenen, suiker, thee, koffie, verstof. Ik mag jou dus als volwaardig compagnon nu wel een nieuw voorstel doen. Wat zou jij denken van een nieuwe investering van nog eens 50.000? Dan zou ik voortaan ook niet langer meer exclusief voor de gebroeders Schreuder hoeven te werken. Denk er maar eens rustig over na, over een gelijkwaardig partnerschap. Ik ben er nog niet zo zeker van dat de heer Schreuder onder zulke voorwaarden de relatie zullen willen voortzetten. <lacht> zeker niet als ik binnenkort ook nog voor de concurrentie ga werken. Dat schrijf je ze keurig in een brief. En daarbij bied je ze aan, <lacht> niet alleen voor ze te blijven inkopen, maar tegelijkertijd ook nieuwe afzetgebieden te vinden. Dat is heel eenvoudig. Maar dat vereist weer grotere investeringen. Oh, maar dat heb ik er graag voor over. Maar blijf wel hoffelijk. <lacht> ik heb het altijd goed met de oudste van de twee Schreuders kunnen vinden. En ik krijg een beetje de indruk dat er iets is wat je hart bedrukt. Echt niet? Nee, jongen. Ik begin jou al aardig te kennen. Voor de dag ermee. Ik heb antwoord gekregen op mijn brief van heer Lauwe in Mecklenburg. Iets met je vader? Nee, Nee, die is nog gezond. Familie? Minna. Minna Menke. De vrouw die ik ten huwelijk had willen vragen, zodra ik me voor het tuin had verworven. En? Een paar weken geleden blijkt ze getrouwd te zijn. Een man in jouw positie kan genoeg vrouwen krijgen. Uh -huh. Het is een droom die ik al meer dan 16 jaar met me meedraag. Ja, maar dat is toch niet het einde van de wereld? We hadden gezworen op elkaar te zullen wachten. Ja, ik heb in dat geval. Het beste zou zijn. een lange reis te gaan maken. Waar naartoe? <tus> nou, naar Amsterdam. Vandaar wat naar Engeland. Daar ben ik ook nog nooit geweest. Is het niet verstandiger om hier te blijven... nu de zaken zich zo verspoedig ontwikkelen? Misschien dat zo'n reis mij haar zal doen vergeten. Hoop ik. Heinrich, wanneer mogen we jou als bij ons thuis ontvangen? Ik heb hier in Sint-Petersburg een nieuw huis op Misschien dat ik eerst nog moet verhuizen. Maar zodra dat een kant is... ben ik in staat u en uw echtgenoten uit te nodigen. Dat is geen antwoord op mijn vraag... Mevrouw Zivagoa zou je graag eens ontmoeten. Of via Duitsland, Frankrijk. Als ik terug ben, Piotr dat al Als ik terug ben. Dit is voor mij de eerste keer. En voor u? Voor mij is het niet echt nieuw meer, moet ik bekennen. Ik reis al vaker met de trein. Wat mij in Manchester zo opviel is dat de techniek zo'n enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. U was er nog nooit geweest? Nee. Die enorme fabrieken en machinehallen. En al dat staalwerk. Ik had nooit gedacht dat ze zulke bruggen zouden kunnen bouwen. Schepen, treinen. Wel in tien jaar tijd. Ik ben ervan overtuigd dat de techniek het leven van de gehele mensheid drastisch zal gaan veranderen. Maar of daarmee ook het levensspel verbeterd zal worden? Ze zullen goedkope arbeidskrachten moeten aantrekken. Vooruitgaan. Dat is het enige dat telt. En de armoede die daardoor zal ontstaan? Nee, volgens mij komt deze industrialisering... ...de vooruitgang van de mensheid juist weer ten goede. <laughs> u bent een zakenman. Zonder twijfel zal het het levenspeil in Europa op een hoger plan brengen. Voor mij is cultuur toch belangrijker. Bent u al in het British Museum geweest? Zo'n merkwaardige ervaring om vanaf het schip de Mecklenburgse kust te zien... en mij ervan bewust te zijn dat het me niets kon schelen. Heeft dat te maken met die brief waar u het over had? Maar ik zou me er ook niet meer echt thuis kunnen voelen... zoals ik me hier in Londen thuis voel, of in Sint-Petersburg. Ja, het was de directe aanleiding voor deze reis. Rond 2500 voor Christus. Het is een van de mooiste Sumerische mosaiken. De zogenaamde standaard van Oer. Wat stelt het eigenlijk voor, de oorlog en de overwinning van een koning uit de eerste dynastie. 2500 voor Christus? Mm -hmm. Dat is ouder dan Ilias. Ze dragen leren mantels en drijven gevangenen voor hun uit. Maar mm -hmm. ze rijden in hun strijdwagens over de lijken heen. Afschuwelijk. Ja, dat hoorde nu eenmaal bij zo'n overwinning. Deze hier vind ik echt indrukwekkend. Dat is Assyrisch. Koning Asturnacië Paul II uit de 9e eeuw. Een hele vredevorst. Maar niettemin een beschermer van de ambachten en kunst. Hoe komt het dat u er zoveel van af weet? Heeft u archeologie gestudeerd? Ik ben zeer gefascineerd door oude beschavingen. En speciaal hun bloei en ondergang. Van kinds af heb ik ook dat gekke verlangen naar de oude Grieken. Trooien. Mycenae, Tierint. En dit zijn weer fresco's op het graf van Nebamon. Met Minna ging ik altijd op ontdekkingstocht. Uit de 15e eeuw. Ik ben er heel ziek van geweest. Zo ziek dat ik niet meer kon werken. Ik beleefde alles opnieuw. Alles wat ik met haar had meegemaakt. Al kon ik het alleen mijzelf verwijten... dat ik niet eerder om haar hand had gevraagd. Het is een absurd idee... dat ze nu met iemand anders gelukkig kan worden. Juist op het moment dat ik mij van gewoon mis. Heb opgewerkt tot een zelfstandig, succesvol zakenman. En betekent dat dat u zal blijven reizen? Op zoek naar een vrouw? Een vaderland? Als een hoedishuis? De wereld heeft zich nu blijkbaar voor me geopend. En ik ben nieuwsgierig. Dus... Vooral in handel en industrialisering. En ook in oude beschavingen. <laughs> Wat ik echt het mooiste vind, is die godin met een leeuwenkop. Zeg maar, eigenlijk een vreemde combinatie van mens en dier. Nee, ik vind dat het eigenlijk wel past. Het geeft haar inderdaad een soort grootheid en macht. Wat betekent die ronde gouden schijf op haar hoofd? Zij is de godin van het vuur en de hitte. Daarom draagt ze zo'n zonneschijf. Zelfs daarom je. Ik drink nooit alcohol. En dit is wel heel ja, erg Ja, dat verwarmt het hart. Heinrich, tot bij grote genoegen hebben we je kunnen laten inschrijven... in het gilde van de groothandelaren. Waardoor jij nu behoort tot het selecte gezelschap... van de belangrijkste Russische zakenmensen. <lacht> Zas daarop. Zas daarop. <lacht> Ik mag je wel zeggen dat de schilder je met meer dan open armen heeft ontvangen. Ik denk erover om in Moskou een filiaal te openen. Jij geldt als een van de slimste, kundigste... en meest doortastende zakenmensen. Zeker. Nu hier al een derde van de Indigo-handel weerst. Ik heb mijn agenten in Hamburg, Berlijn en Königsberg... opdracht gegeven alle beschikbare voorraden salpeter op te kopen. Zo gaat er wat gebeuren. Ja, ik heb het vermoeden dat de prijs van salpeter de komende weken behoorlijk zal stijgen. En zo denk ik er weer grote invloed op te kunnen uitoefenen. En na die transacties natuurlijk weer een klein kapitaal te kunnen overhouden, zodat mijn vader trots op me zal kunnen zijn. Je moet me niet kwalijk nemen Heinrich, maar nu het je in zaken zo goed gaat, hè? Wordt het misschien ook eens tijd om aan een goed huwelijk te denken? Waarop je kunt terugvallen en waarin je de rust zult vinden om door te gaan? Ik schijnt het niet goed te doen. Je moet alleen niet zo snel verliefd worden. Zoals op dat meisje. Ze speelt helemaal een piano. En ze beheerst drie Europese talen. Ja, en, en ze is een flirt. Een man in jouw positie behoort tot de meest begeerde vrijgezellen. te zellen. Wees selectief. Nou, in de liefde heb ik nog helemaal weinig geluk. En ik voel me vaak wat onhandig tegenover vrouwen. Ja, ik vind dat je het uitstekend doet. <laughs> Waarom blijf je vannacht niet hier? Nee, ik moet naar huis. Het is kerst. En dan kun je je nog een beetje onderhouden met mijn nichtje. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb nog zoveel werk te doen. Een andere keer graag. Die dochter sleden zijn niet goed voor u. Die is goed kou gevat. Een zware griep. En daarom zult u de poosje wat rustiger aan moeten doen. Dat kan ik me helemaal niet permitteren. Wij praten hier over uw gezondheid. Is er geen andere oplossing, dokter Antonov? Ja. ja. Het allerbeste zou zijn dat ik u absoluut zou verbieden door te gaan met werken. Mm -hmm. Een roofbouw op uzelf te plezen. Op zo'n manier ondermijnt u uw weerstand. Mm -hmm. En wat nu nog een griep is, dat zal op een duur uw hele gestel kunnen aantasten. Onzin. Ik heb een gezondheid als van een ijsbeer. Mm -hmm. Ik heb scheepsramp overleefd. Mijzelf gerakt met koude baden. U moet niet eigenwijs zijn. En u moet mij niet verbieden door te gaan met werken. Maar ook op langere termijn zal het zeker een ernstige invloed hebben op uw gezondheid. Het is mijn lijf en het, het is mijn gezondheid. gezondheid. Ik heb nog nooit iets gemankeerd. Ook nu niet. Is het vanwege Ekaterina Petrovna Lisin dat u zo geprikkeld reageert? Daar wens ik niets over te zeggen. Maar ik ben uw arts. Dat gaat u niets aan. Mevrouw Lisin. Ik heb begrepen dat u het nichtje bent van mijn gewaardeerde collega. Ja, meneer. Dat is juist. Zou u genegen zijn? Ik bedoel, zou het u schrikken mij te vergezellen naar een... Naar? Uh, uh, de opera? Ik weet niet of ik daar wel voor voel. Vindt u mij te opdringerig? Want ik heb natuurlijk absoluut niet de bedoeling... om u zoiets te willen opdringen. <laughs> Wees u gerust. Dat laat ik mij ook niet opdringen. Voelt u er dan misschien iets voor om met mij... Ik ken u toch niet? Oh ik neemt u me niet kwalijk. Ik ben vergeten mezelf aan u voor te stellen. Mijn naam is Heinrich Schliemann. Ik weet wel wie u bent. En het is mijn oprechte bedoeling... Ik bedoel, een wens om u te leren kennen. Om u heel eerlijk de waarheid te zeggen. Wat goed, Heinrich, om je oude vrienden in Amsterdam weer eens op te zoeken. <laughs> ik ben onderweg naar Amerika, meneer Schreuder. Er is wel veel veranderd. Bent u niet tevreden? Ja, Integendeel. Maar ik moet je bekennen dat ik het daarmee wel een beetje moeilijk heb gehad. Je was onze trouwste agent. Dat ben ik nog steeds, zoals u wilt. Je hebt gelijk. Met jouw talent, vanzelfsprekend, gunnikertje. Is het een nieuw afzetgebied, Amerika, Indigo? De dood van mijn broer Ludwig. Hij is er gestorven. En ik wil er uiteraard voor zorgen dat hij in Sacramento een eervol graf krijgt. Het spijt me dat te horen. We mochten hem graag. Een harde werker, net als jij. Maar onrustiger. Sinds hij bij ons weg is, hebben we eigenlijk nooit meer wat van hem vernomen. Hij heeft geprobeerd in New York voet aan land te zetten. En nadat hem dat was geweigerd, is hij via Kaap Horn naar Californië geweest. Met de goudhandel is hij daar schatrijk geworden. Maar een tief is gestorven. Althans volgens de arts die hem daar behandeld heeft. Ik ga erheen om zijn zaken te regelen en contacten te leggen. En vooral om de bijdrage die Ludwig aan mijn zuster stuurde te kunnen blijven waarborgen. Ik, uh, ik zal je adressen meegeven. En ook wat aanbevelingsbrieven. Die zouden je wel eens van pas kunnen komen. Dat is heel vriendelijk van u. Ik heb begrepen dat jij je inmiddels ook hebt toegelegd... op de handel in Salpeter. Dat is een apart verhaal. Een soort ingeving. <laughs> en waarmee jij je natuurlijk weer meteen grote faam hebt verworven. Niet waar? Ja, steeds weer nieuwe uitdagingen. <laughs> dat is wat ik nodig heb. En je inmiddels al getrouwd? De vrouw met wie ik zou trouwen heeft... Maar het is mijn eigen schuld. De dag voor ze mijn brief moet hebben ontvangen... Ik had herlauwe geschreven... Wij zijn daar samen op dansles geweest... dat ik... Hij zou haar uit mijn naam om haar hand vragen. Maar hij schreef me terug dat ze... Inmiddels heb ik een zeer goede, verstandige en intelligente jonge Russische vrouw een aanzoek gedaan. En? Ik moet haar kennelijk nog wat tijd geven. Ze heeft geen nee gezegd. Ik heb haar beloofd dat ik geduld zal hebben. Ze is vast een mooie vrouw. Oh, zeker. Maar ze heeft geen eigen vermogen. Ze is het nichtje van Lyshin, een van mijn zakenvrienden. Beschaafde en welgestelde mensen. Beschaafd is heel belangrijk. Veel vrouwen raken verblind door het vermogen van de man. En hebben de man zelf niet lief. Als dus je begrijpt wat ik bedoel. Daarom zal ik ook extra voorzichtig moeten zijn. We hebben nagedacht over de hoogte van je provisie... en besloten het te verhogen met 1%. Het is me liever als we er nog over zouden kunnen onderhandelen. Maar er is nog iets waar ik met je over wil praten. Ik heb je advies nodig, Heinrich. Het is misschien niet zo verstandig om naar mijn hut te gaan deze orkaan. Aan dek is het ook niet zo veilig, meneer. Stuart, heeft u enig idee hoe ver we nu van de eerste kust verwerkt zijn? Uh, dat, zou ik, dat zou ik de tweede stuurman moeten vragen. Wilt u op mijn bezorgdheid aan de kapitein overbrengen? Er zijn al veel passagiers ziek geworden. We doen ons uiterste best. Een kop thee aan wat gedroge schip, beschat. Als dat onder deze omstandigheden niet te veel moeite voor u is, uh, zal ik verzorgen, meneer. Daarna zal ik toch maar proberen oogje dicht te doen. Wilt u dat ik het u eerst nog kon brengen? Uh, uh, graag, ja. Nou ja, uh, het mag ook later. Toch straks. Bent u ook al rustig? Nee, het valt wel mee. En u? Ik Moet u bekennen dat het voor mij de eerste keer is? Godzijdank ben ik er niet zeven ik hoop niet dat u er nog last van zult krijgen. Als er iets is wat ik voor u doen kan. Nee, dank u. Heel vriendelijk. Het beste. Tot ziens. Wakke water, We maken water! Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, de. I'm gonna go get Beschuiten. Het spijt me dat ik er niet eerder tijd voor heb gehad Hoe gaat het? Is de storm al wat gezakt? De stormzijden zijn weggeslagen Veel van de passagiers hebben nog nooit iets meegemaakt Er was even paniek uitgebroken Maar nu is alles weer onder controle En ik heb liggen slaap Zo te voelen zijn er nu geen hoge golven meer We hebben het er weer goed afgebracht Het spijt me dat ik zo verbaasd was u hier plotseling in New York te treffen. Ik hoop niet dat ik u daarmee in verlegenheid heb gebracht, meneer Berend. In het niet. U begrijpt dat ik u als compagnon van mijn broer... natuurlijk eerst wilde bezoeken om zijn nalatenschap te regelen. Voordat ik naar sacramento reis en ervoor zal zorgen dat hij ook een mooi graf krijgt. Het de dood van uw broer. Tief is, ik heb begrepen. Inderdaad, dat heb ik ook gehoord. Het is inmiddels al bijna een jaar geleden en ik zou... Daarom had u waarschijnlijk al geen rekening meer mee gehouden dat de familie nog de laatste eer wilde komen bewijzen. Dat begrijp ik. Eerlijk gezegd niet, nee. Een mooi land. En eerlijke, hardwerkende mensen. Men zegt, het is het land van de toekomst. Wat op mij een zeer grote indruk heeft gemaakt, is het kapitool. Een prachtig ik heb er een zitting van het congres bij gewoond en een aantal illustere senatoren mogen horen spreken. Henry Clay, de senator van Kentucky, James Murray Mason, John Davis uit Massachusetts en nog enkele anderen. En wat was het onderwerp als ik zo onbescheiden mag zijn? De jongste negeroproer in Boston. Om s'avonds weer mijn opwachting te mogen maken bij president Fillmore. En dat bij die gelegenheid voor mijn eerste en meest aangename plicht hield hem te vertellen dat ik helemaal uit Rusland hier naartoe ben gereisd... om dit schitterende land en zijn grote mannen te kunnen ontmoeten. Het presidentieel paleis is inderdaad ook een fraai bouwwerk, vindt u niet? Zeker, zeker. Waarmee ik dus wil zeggen, beste meneer Berends... dat ik mij inmiddels verzekerd heb van steun op het allerhoogste niveau. En wij nu zijn aangeland bij een zaak die toch nog... ...enige opheldering behoeft. Ondanks de lucratieve winsten die er op goudstop zijn gemaakt door uw broer... ...hebben de vele schuldeisers na zijn dood de nalatenschap zo goed als geheel uitgedund. Ik neem aan dat u dit door middel van een accurate boekhouding kunt staven. Er is namelijk een testament gemaakt... Ik weet niets dat... van een testament. In deze brief aan onze oudste zuster Doris maakt hij er wel degelijk melding van. Dat moet dan worden uitgezocht. U begrijpt dat ik erop sta dat u dit inderdaad grondig doet. Uit zijn correspondentie blijkt namelijk ook om welk bedrag het gaat. Leest u dit maar eens na. Dit klopt bij lange na niet. Dat zullen de boeken dan moeten uitwijzen. Aangenomen dat die inderdaad accuraat zijn bijgehouden. U wilt mij toch niet beschuldigen van... Zoals ik al zei, meneer Berens... Mijn enig belang is het door mijn broer verdiende vermogen... ...volledig te achterhalen... ...en te bestemmen voor hen die het het meeste toekomt. Ja. Mijn familie in Mecklenburg. Het spijt me dat ik u niet snel van dienst kan zijn, want... Uh, ja, dat ja, dat ja, kunt u ook. natuurlijk wel, als u wilt. Ik weet niet hoe ik... ...ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend... ...ook omdat er al een jaar overheen is gegaan dat we deze... Desnoods zoek ik steun bij mijn relaties in het congres... Als u begrijpt wat ik bedoel. Jazeker. Weet u zeker dat dit het graf is van Ludwig Schliemann? Ja, meneer. Jullie hadden er toch op zijn minst een eenvoudige een steen op kunnen zetten? Ja, meneer. Nou, waarom is dat er niet gebeurd? Er was geen geld. Geen geld? Ja, meneer. Geen geld. Maar toch wel voor een fatsoenlijke steen. Nee, meneer. Dat was de opdracht van de heer Berends. Ik denk het wel, meneer. Eerst, 50 dollar. Ik wil een mooie marmeren grafsteen met het volgende opschrift. Louis Slim. 1823 Nooi 21 mei 1850 Sacramento. Goed, meneer. Ik zal ervoor zorgen. Was u eigen op hem gesteld? Moet u eerlijk bekennen dat ik hem lange tijd voor een niets in het heb gehouden. Hij was ook labiel, koppel, nerveus. Ooit had hij mijn hulp ingeroepen toen hij van plan was een winkel te openen. Hij wilde voldoende beginkapitaal. En? Heeft u hem dat geleend? En bij een volgende gelegenheid vroeg hij me of ik hem kon opnemen in mijn zaak in Sint-Petersburg. Hij had de brief zelfs ondertekend met zijn eigen bloed... In mijn antwoord wees ik hem erop dat het geen kleinigheid zou zijn... om hem als partner wegwijs te maken met de ingewikkelde zaken van Sint petersburg. En dat ik geen zin had hem ook nog te moeten onderhouden. Dertien jaar lang heb ik voor mezelf moeten zorgen. Dus... Hoe reageerde hij daarop? Hij dreigde zelfmoord te zullen plegen. En toch weigerde u hem te helpen? Toen hij hier in Californië als bankier een enorm fortuin had gemaakt... schreef hij me een honende brief... Dat vermogen had hij in nauwelijks twee jaar tijd vergaard. Maar wat mij het meest had getroffen was dat hij de financiële zorg voor onze zusters op zich had genomen. Dat vind ik een mooi gebaar. En om mij te vernederen schreef hij dat hij mij ook een grote som geld zou toesturen. Maar in plaats van het geld kreeg ik het krantenknipsel waarin stond dat hij was overleden en een enorm vermogen had nagelaten. Een vermogen dat door zijn vroegere compagnon gebruikt is om speelschulden te betalen. Ik heb nog overwogen om te laten vervolgen, maar een kale kip laat zich slecht plukken. Brand! Druk! Opstaan! Brand! Brand? Waar? ik Jay Street. Zo dichtbij. Het hotel ook al. Straks een heel zijn Francisco in een fik. Goddelmachtig. Mijn spullen. Mijn spullen. Mijn spullen. Nee. Ik zag mensen door de ramen naar buiten vloeden. Als een fakkel wegrennen. Struikelen. Vallen en weer opstaan. Om vervolgens opnieuw te vallen. En niet meer op te staan. Dat moet afschuwelijk zijn geweest. Vanaf Telegraph Hill zag San Francisco er verschrikkelijk en tegelijk verheven uit. Het was het meest grootste schouwspel dat ik ooit heb aanschouwd. Nou, gelukkig heeft u het er levend afgebracht. Ja, ja, ja. De hele stad stond in laaien. En het gerucht ging dat het vuur was aangestoken door Franse brandstichters. Veel Fransen werden daarom in de vlammen gegooid en levend verbrand. Levend verbrand. Krim. Ja, meneer Sliman. Hoeveel gatstof hebben we vandaag ingekocht? Ik uh, zal het voor u nakijken. Voor 150 pond, uh, meneer Sliman. Mm. En de verkoop? Dat is moeilijk te zeggen, dat is afhankelijk van de koers. Grofweg voor zo'n 60.000 dollar aan Europese valuta. Mm. Is de lading nog op tijd uh, hier bij de Bank in Sacramento afgeleverd? Ja, meneer Sliman. En <krijg> Waar is Saturnus die goeie? Die is al naar huis. Ja, die voelde zich ook niet lekker. Ik betaal jullie 250 dollar per maand. Dan verwacht ik wel dat ik op jullie kan blijven rekenen, ja? Het zijn lange uren, meneer Schliemann. Ach, ik werk hier toch ook van morgen zes tot zaterdag tien, We zijn bang voor de gele koorts. Waar ik bang voor ben, is dat wij vandaag of morgen worden overvallen en geplunderd zullen worden, of dat ik word vermoord. Draag jij nou je revolver? Ja, meneer Sliman. Voorzichtig zijn, Voorzichtig. Die Mexicanen van gisteren, die komen er niet meer in. Waarom niet? Dat is een lui en slecht soort mensen. <lacht> Ze zijn gevaarlijk, smerig en... <lacht> Mina, ik hou van je. Ik ook van jou, Heinrich. We beloven dat we elkaar nooit meer verliezen. Wat bedoel je? Als we ouder zijn. Ik denk er niet aan. Mijn richting plagen maar een beetje... Oh, nee, Dominique. Oh, nee, Dominic. nee, ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, van de duivel. nee, nee, nee, de nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is, niet bal, niet bal. Dat is je laatste kans Ik kan niet Het gaat niet meer We zijn tabber Ik heb u kanine gegeven Als u wilt blijf ik nog even bij ik moet hier weg, dokter. Nog een week volhouden. Ik, ik hou het echt niet meer uit. Dit verdonde klimaat. Ik ga dan kapot. U heeft de gele koorts. Zo kunt u ook niet op reis. Ik heb die, hé. Het komt door die moerassen hier. Van het stilstaande water. Honderden mensen zijn er al het slachtoffer van geworden. De gele koorts, die zijn drie en wondroos. Er zijn hier al meer graven dan inwoners. Zier. Ik zal het overleven, dokter. Ik heb een ijzersterk gestel. Ik kan u voorlopig alleen kinine en kalomel geven. Maar mocht u weer aanvallen krijgen, dan is er nog nauwelijks hoop op genezing. Ik ga hier weg. Ik heb hier genoeg verdiend en mijn vermogen kunnen verdubbelen. De reden te meer om hier zo snel mogelijk te vertrekken. Is dit al Panama? Ja. Het begin van het avontuur zullen we dat maar zeggen. Jefe! Signor! Panija! Ik zwem uw kop zo, opal. Graag gedaan! Hey. Doen erop! Draai je kop vanaf! Anders ja, ik kom door je kop! Zo dat ze het op onze bagage gemunt hebben. <laughs> zo hebben ze al enkele buit gemaakt. buitgemaakt. there, Signor! Loslaat! Donder op. Wat is dat voor een beest? Een hagedis. Ah, is ook lekker. Met de grootste lekkernijs krokodillenstaart. Vraag maar aan Nederlanders. Maar moeten we het dan niet eerst oogsten voor we het opeten? <laughs> ja, hoe wou je met dit nood weer een vuurtje stoken? Zo durf ik het ook niet te eten. Gauw. Perpeer <laughs> dan voor mijn part. Ingewandenvlees <laughs> Ingewanden vlees is het lekkerst. Nee, maar. Waar zijn we nu? Nog een mijl of twintig. En dan kunnen we een fysiol de trein nemen. Ik heb geen droge draad maar aan mijn lijf. Ik heb helemaal kapot te door die smeer geen zek. Volgende handen bij Crescent City. Dan de Esmewall in de Navy bij. We zijn we er! Goeie! Oh, yeah. Stank! Weer twee doden. Moeten die niet meteen begraven worden? Dan kunnen we wel aan de gang blijven. het meer. En die wond aan mijn been is verder gaan ontsteken. Misschien dat ik nog Ik zal even kijken. Zeg, ik, ik zijn de twee Engelsen in de Portugees gebleven. Die heb ik sinds vanmorgen niet meer gezien. Slachtoffer van Storpioen en Raatelslag. Kijk, ik verrek nou echt van de pijn. Kunst. Er is een stuk vlees weg. Ik kan het boek al zien. Mijn god. Hoe komt dat? Gangreen, geen. geen? Wat is dat? Dat zie je toch? God in één. Met Minna gebeurt. Minna! Lauwe, Minna, wat babbel jij nou voor onzin? Wat zei ik dan? Doen zoals was of, of, of zoiets. Ik hoor de stemmen. Wat is er trouwens voor een raaktaaltje? taaltje. Duits. Waar zijn we? Waar <laughs> we zijn? In de hel natuurlijk. Moeten we niet verder? Ja, dat idee heb ik ook de laatste paar weken lukt dat niet zo best. Ik moet er doorheen. Ik moet er doorheen. Ja, want als je niet snel geneest, vreten ze jou ook nog op. Hoe gaat het nu met uw been? Ze hebben het in Londen moeten uitbranden. Met lapjes in Is het genezen? Zo goed als. Doet het geen pijn? Nee, dat niet. Ik heb in een pension tegenover de kliniek een tijdje verplicht moeten rusten met mijn been omhoog. Dat viel niet mee. Zeker voor zo'n onrustige man als u. <laughs> Wanhopig welke van. Daar heb ik me trouwens ook erg eenzaam gevoeld. U had naar het British Museum kunnen gaan. Niet aan gedacht. En u verder kunnen verdiepen in de Griekse oudheid. Misschien als we er samen waren geweest. Is Amerika u wel bevallen? Oh, ik had er wel willen blijven. Ik voelde me al Amerikaan. Het liefst in New York. Of een landbouwbedrijf opzet in een van de preriestaat. Ik heb zelfs het Amerikaans staatsburgerschap aangevraagd. Waarom bent u dan teruggekeerd naar Europa? Omdat ik bleef verlangen naar Sint-Petersburg. Naar de rust en orde. Ach, eerlijk gezegd had ik wel even genoeg van die opscheppers geld U heeft het toch zelf ook goede zaken gedaan? Ik heb op mijn vermogen kunnen verdubbelen. Je ziet er wel vermoeid uit. Weet je, lieve nicht. Iedere plek, ieder huis. Boom, steen op struikje. Doet me weer denken aan mijn jeugd. Al leken ze maar als kind wel veel groter toe. Kijk het toe. De lindeboom. Waar jij je initialen ingekrast hebt. Weet je nog? Ja, Sophie. Ik zal het je laten zien. Onze oude lindeboom... Ben je erg, man? Ah, het ging er steeds slechter uitzien. En ik was bang aan het gangreen te zullen sterven. En ik niet alleen. Talloze van mijn reisgenoten. Slangenbeten, schorpioen. Vreselijke omstandigheden. We nou, verloren ieder menselijk inzicht. We werden een soort wilde dieren. Maakte grap over de staarttrekkingen van stervenden. Nou, Sommigen van ons begingen zulke ongehoorde misdaden. Nog misselijk hoor als ik aan terugdenk. Hier. Oh, ongelooflijk. Alsof ze er een paar maanden geleden ingekwast zijn. Ben je ook al bij je vader geweest? Ik wil eigenlijk eerst naar het graf van mijn moeder. Zal ik met je meegaan? Als je wilt.